4 uur Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De onderhandelingen over de begroting tussen de coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP gaan morgen verder. Dat hebben de onderhandelaars een uurtje geleden besloten. D66-leider Pechtold zei dat hij het gevoel heeft dat de partijen verder zijn gekomen, maar een akkoord is er nog niet. Volgens minister Dijsselbloem zijn de partijen opgeschoten en premier Rutte benadrukte dat er naar ingewikkelde zaken wordt gekeken, maar dat het niet langer zal duren dan nodig is. De oppositiepartijen en afgevaardigden van de coalitie hebben de afgelopen avond en nacht zes uur lang onderhandeld. In de Verenigde Staten groeit de hoop op een akkoord... tussen de regering van Barack Obama en de Republikeinen. Zowel president Obama als enkele vooraanstaande Republikeinen... hebben voorzichtig positief gereageerd. De Republikeinen zijn bereid het schuldenplafond tijdelijk te verhogen... in ruil voor onder meer aanpassingen aan de zorgwet en extra bezuinigingen. Voor de Democraten valt erover te praten... als er geen extra eisen op tafel komen en er een einde komt aan de shutdown. De invloedrijke Republikeinse afgevaardigde Pete Sessions... zei zelfs hoopvol te zijn dat vrijdag afspraken kunnen worden gemaakt... over het schuldenplafond en de shutdown. De Australische politie heeft voor ongeveer 140 miljoen euro... aan meth aan amfetamine in beslag genomen. De ruim 200 kilo drugs zaten verstopt in de banden van een vrachtwagen... die vanuit China naar Melbourne was verscheept. Aan de banden was op het eerste gezicht niets te zien... zegt een woordvoerder van de Australische douane. De drugs werden ontdekt door een röntgenscan. Drie mannen uit Melbourne zijn gearresteerd. Ze riskeren een levenslange straf. De FBI heeft in Amerika een bende opgerold die Joodse mannen met geweld dwong om van hun vrouw te scheiden. De bende werd geleid door twee rabbijnen. De rabbijnen boden vrouwen aan voor 50.000 dollar hun echtgenoot te ontvoeren. Met geweld en stroomstootwapens werden de mannen vervolgens gedwongen een echtscheidingsdocument te ondertekenen. Het weer, vannacht hier en daar een bui. 8 tot 5 graden, morgen eerst droog en van tijd tot tijd zon. In de middag bewolkt en regen en het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. <middels> Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Mailen mag ook hoor naar uh, nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl uh, Twitteren kan via apenstaatje nachtzuster. Chatten kan via omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. En een Facebook berichtje sturen kan ook facebook.com slash nachtzuster. Maar het makkelijkste blijft om heel direct te communiceren via die telefoonlijnen... die hartstikke gratis zijn... Want die die worden betaald van het belastinggeld. Oh, dat zeg ik niet hardop. 0800 1121. Uh, je kunt bellen als je iets weet over de Three Captains. Ik zou hoop toch dat daar nog iemand over belt. Het is een accordion-trio. Waarschijnlijk bestaan daar uit onder andere Tom van Vliet. En Martin de Wit wil er heel graag meer over weten. Toongevers wil weten hoe we de drie middelste tenen noemen. En je mag van mij ook namen fantaseren hoor. 0801121. Uh, meneer Van Beek die wil weten hoe de zee aan zijn zout komt. Dus eigenlijk, hoe wordt zout gemaakt? Ik vind het een goede vraag. En Kees Scholma belde over de melkbrigade die bestond in de jaren 50. En wat is er sindsdien mee gebeurd, vraagt hij zich af. Leo Blom wil weten waar de restanten van de Java-mens zich bevinden. En haar mannes, die doet nooit suiker, maar altijd zoetjes in de koffie... en vraagt zich af wat nou eigenlijk schadelijker is. Zoetjes of suiker? En zijn zoetjes ook van invloed op het glazuur van je tanden? Bel alsjeblieft met antwoorden. En nieuwe vragen zijn ook welkom. 0800-1121. En dan is het weer zover. Het is vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment dat we disco draaien... op Radio 1 bij Nachtzuster, bij Omroep Max. En dat is deze keer deze van Boniem. Rasputin. This outrageous man became louder and louder. Russians. Dat was M en Rasputin bij Radio 1 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Dus bel vooral als je iets weet over de Three captains, als je iets weet over de drie middelste tenen. Zou op zich, zouden we de drie middelste tenen, de Three captains. Kunnen noemen. Nee, dat heeft natuurlijk niets met elkaar te maken. Meneer Van Beek die wil weten waar zout vandaan komt. Uh, Kees Scholma wil, uh, wil graag weten wat er met de melkbrigade is gebeurd. Leo Blom vraagt zich af hoe het zit met de restanten van de Java-mensen en armanners. Wil weten of zoetjes en suiker even schadelijk voor je gezondheid zijn. En uh, hoe het zit met de invloed van zoetjes op je tanden. 0800-1121. Henk, goeienacht. Ja, goedendag. Hallo. Ik had een kan vraag over die, die Bittenkabaye. Ja. Nee, ene meneer die zei dat het maar zes weken duurt, die Bittenkabaye. Maar ze, uh, ze zijn nu al vier weken bezig. En dat duurt nog wel tot uh, eind januari. Oh ja, nee, maar dat is de productie van suiker? Nee, dat, dat is gewoon van de aanvoer van de Bittenkabaye. Oh, echt? Ja, ja het nog, dus het duurt nog wel een hele poosje, voordat zeg maar, alle bieten op de, op de fabriek zijn. Maar wordt dan, wordt dan, zeg maar, daadwerkelijk nog, terwijl het kerst is en koud en de grond bevroren, worden er nog steeds bieten opgegraven ja, en vervoerd? Ja, ja ja, ja. Oh. Want, als het, want als het dan bijvoorbeeld gaat vriezen, zeg maar, en ze hebben een, een vrachtbieten bieten op het land liggen, ja, ja, ja. Dan, worden die, dan worden die bieten allemaal afgedekt met stro en met, met, met, met een zeil overheen. En dan als het dan zover is om het, uh, dat ze het ophalen, dan halen ze die stroot eraf en dan komen ze dan met een kraan of met een schogel, dan gaan ze die bieten te houden opladen en dan naar de fabriek. Toe. Ah, oh, nou, dat, uh, dan hebben we nog even de tijd als ik die fabriek wil bezoeken. Ja, ja klopt, hè, klopt. En uh, die nu had ik over uh, dat wij dan 20, maar ik ben zelf ook, uh, ik zit nu ook op de vrouwenwagen. Ja. Maar dat wij dan 20 uur draaien, dat klopt helemaal niet. Want we moeten onze andere regels houden in de eerste plaats. Ja, dat doen jullie en... natuurlijk. Ja, zeker weten. Mm -hmm. En, en okay, we rijden in de volgende. Dus we rijden uh, gewoon de enige, die rijdt dan 12 uur van, van, 6, uur van 6 uur s tot 6 uur avonds. En die andere rijdt weer van 6 uur avonds tot 6 uur morgens weer. Ja. Dus, uh, nou is het nog steeds reedersen... pittig, moet ik zeggen. Oh nee, heerlijk, heerlijk. heerlijk. <laughs> Lekkere diensten. Hey, ja, ja. Maar Henk, rij je nu met bieten dan? Nee, ik rij met uh, varkensmest. Ah, hey, ik wou hey. raad wat hier uitspelen. Maar ik denk dat ik, als ik nu zeg varkensmest... dat ik dan al uh, in één keer uh, het goed heb. Nee, ja, nee, maar dat valt wel mee hoor, met de <laughs> Ja, goed, nou gelukkig maar. Ik um, ja, had hey, maar, ja. maar, maar er één vraagje nog. Oh. Uh, ik had ook nog een vraag uh, over, over de stoplisten. Een vraag over de stoplichten. Nou, groen ja. is doorrijden. Ja, maar kijk, als ik dan op een uh, voorrangstet, zit, zeg maar op een doorgaande weg. Ja. En dan kom ik elke keer stoplichten tegen staan op rood. Ja. ja. En dan en dan kom je net kort bij en dan springen ze net op groen. Dan sta je bij hem til. Ja. En dan was mijn vraag, waarom doen ze nu niet zo in de nacht dat ze de, op, de, op, de, op, de, op, de, op de op de hoofdbaan, dat ze dan die stoplichten op groen houden, alleen als er dan verkeer komt van links op rechts, dat die dan op rond gaan. Oh ja. Wat is dat is toch veel makkelijker, want is dat voor het milieu veel beter. Want dan kun je gewoon normaal doorrijden. Ja. Dan moet je elke keer stoppen en dan moet je weer gas geven en dan heb je weer extra uit laten gassen. Ja, zouden, zouden, het misschien, zou, zouden we daar dan zo snel aan wennen dat we, dat we niet meer goed opletten? En ja, ja, jij wel, want jij jij werkt nooit te veel... en je, de, je houdt van hard werken en je stopt gewoon <laughs> voor rood. Maar gewoon ik, als ik altijd groen heb... dan denk ik niet meer op een gegeven moment... oh, wacht even, hij kan ook op rood. Ja, nee, nee, nee ja, ja, maar dan zie je het juist. Ja, ik weet niet. Goeie vraag, Henk. Want, ik uh, ik ja, want, geef hem door want, aan... Uh, want het is natuurlijk ook zo als je dan die weg bekend bent en je dit weet... Dat is toch licht. Als je op groen stinkt, dan kan je ondoorheen natuurlijk. 0800-1121. Ik doe mijn best, Henk. Dankjewel. Oké, doe. nacht nog. Hoi. Doei. Doei. Hoi. 0800-1121. Ton. Uh, je bedoelt mij? Weet ik niet, als je Ton heet wel. Ja, ja, ik ben Ton. Nou, dan ik bedoel ik, ik jou. Ik heb een over hoe de zee aan de zout komt. Nou, kom maar door met je zeezout. Ja. Ah, ik ga eerst even iets anders tegen je zeggen. Ik vind het zo slim en leuk van je... dat je altijd halverwege... want je presenteert van twee tot zes... en dat je dan om vier uur even gaat dansen. Oh. Dat is heel goed voor, om een beetje het lichaam te bewegen... als je <lacht> zit zo lang op die stoel. <lacht> ik vind het altijd leuk om te zien. Ja, je kunt het <lacht> zien via de webcam. Maar op de radio, mensen die radio luisteren, die weten het helemaal niet, hè? Ik kom er niet, een speciale bed vooruit... dan zet ik tegen vier uur... Nee, computer. echt waar? Oh. Ik, lachen. Nou, ik krijg een beetje commentaar, want ik moet namelijk... om te kunnen dansen op tafel hier, moet ik een plafondplaat weghalen. Ja, dat heb ik volgens mij zelf nog geleerd destijds. En ben jij degene geweest die met het idee van de plafondplaat is gekomen? Maar, ja. ik, maar weet je, Tom, er komt ooit, hè, als er weer geld is, komt er een nieuwe studio. Ja. En daar, daar waren, toen, toen, er nog, toen we nog niet wisten dat we 8 miljard moesten bezuinigen... toen waren er al plannen voor die nieuwe studio... En nou ja. heb ik toevallig laatst... Uh, uh, had ik het daarover met iemand die zei... als er ooit een nieuwe Radio 1 studio komt... maken we het plafond in ieder geval 1,70 meter boven de tafel. Zodat ik zeg maar niet meer die plafondplaat weg... <lacht> nou, dat vond ik toch wel een stukje service van... Uh, wordt niet duurder hoor mensen. Het scheelt echt niet in de belastingen. Maar het, het wordt dan wel zeg maar zo dat ik, dat ik niet meer de plafond... Goed. Uh, zeezout. Oké. Okay. Ja. Uh... Bijna alle water stroomt naar zee, in elk geval naar het laagste punt, en de meeste rivieren eindigen in de zee. Ja. Zij nemen onderweg zout mee. Dat is mineraal. Dat zit in de grond. De rivieren snijden de bodem steeds dieper uit, dus die graven steeds een beetje zout op, en dat komt dan in de zee terecht. Ja, maar, waar, maar Hoe komt dat zout? Waar, stel je hebt. Dat zout zit in de grond. Er zitten alle, dat zijn zit alles. mineralen, die zitten in de grond. Oh. En de livieren voeren dat al heel lang mee naar de zee toe. Dus de zee wordt langzamerhand steeds zouter. Daar, we onttrekken er ook een beetje aan. In Portugal bijvoorbeeld. Daar, daar, daar leggen ze st daar met een stukje zee in. En ze het water verdampen. Dan gaan ze dus het zout van de bodem rapen. Maar in principe komt zo de zee aan zijn zout. Maar als het water het zout meeneemt. als mineraal ja. uit de bodem. dan is het toch op een gegeven moment op. Nou, die rivier die graaft zichzelf steeds dieper in. Oh? Ja, die, sluit, die stroomt. En als die stroomt, dan schuurt hij een heel klein beetje over de bodem. Dus er komt steeds meer een klein beetje bodem bij. Oh? En daar had hij ze zout vandaan. Plus wat mensen zelf aan het zout, wat ze hebben in de rivieren, flikkeren. want we plassen het uit en noem maar op. Oh, plassen we zout? Onder andere. Oh? Nou, hartstikke goed, Tom, dankjewel. Ja. En dan, dan zeg ik maar weer goeienacht. nacht. En dan zeg ik dankjewel wel weer voor je leuke uitzending. <laughs> Oké, okay, jij ook bedankt voor het luisteren. Dag dag. Ja. Hoi. Mevrouw Lisman. Hallo. Hallo mevrouw. Over de radio dat u de uh, meneer van Vliet, Tom van Vliet, zocht. Nou, dat klopt, mevrouw Lisman. Ja. En dat is uh, een neef van mijn zwager. Oh. En die als hij als uit Rotterdam komt? Ja, ik weet, weet het niet. Het. Ja, het zou kunnen. Nee. Maar, we, maar het belangrijkste is, speelt hij accordeon? Ja. Oh. En hij was getrouwd met een zus van Rita Reis. Oh, dus hij zat ook wel in het wereldje? Ja. En had hij en dan. Hij woont nu, ja. hij woont nu in Klaaswal. Oh, hij is er nog? Ja. En weet u misschien of hij ook speelde in The Three Captains? Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij later in Rokanje wel eens speelde. Uh -huh. Ik heb ook vaak met hem gesproken, omdat het uh, ja, een neef van mijn zwager was. Ah, oké. Okay. Nou, uh, uh, uh, en ja, yeah, mijn zwager leeft dan niet meer, mijn zus. Maar Tom van Vliet, zijn vrouw is, nou, ik denk nu, half jaar geleden overleden. Ja. Yeah. En dat was de zus van Rita Rijs. Goh, zie, dus die zijn allebei dan vlak na elkaar overleden. Rita Rijs en haar zus. Ja, ja. ja. ja. Goh. Ja. Nou, en, en hoe heet hij nou? Ton of Toon of Tom? Nee, Ton. Ton van Vliet. Dus Ton zoals de waterton? Ja. Oké. Okay. Ja. Ton van Vliet. Nou, dan weten we in ieder geval, hij ja. komt uit Rotterdam. En hij woont nu in? Klaaswaal. Klaaswaal. En... Nou weet ik niet zijn adres, maar dat is op te zoeken. Nou, dat vinden we wel als we het nog willen hebben. Maar ja. we willen voornamelijk weten of hij in de Tree Captain zat. Dus, uh, ja, we... dat zou je dan aan hem zelf kunnen vragen. Ja, dat, daar bot. zit wat in. Maar ik denk dat hij niet blij wordt als ik hem om 18 minuten over 4 ga bellen. <lacht> Goed. Goed. Ja, ik, leg, ik leg iedere nacht te wachten. Ja, wie weet dat Ton van Vliet in zijn hoofd... ook wel allerlei accordeonmuziekjes aan het componeren is. Nou ja, als het, dan, dan luistert hij misschien wel en belt hij zelf even naar 0800 1121 of iemand anders die weet hoe het zit met de samenstelling van de Three Captains. Dank u wel voor het voorzetje, mevrouw hoor. Fijne nacht nog. Dag. Toon. Dag. Ik, ik zeg toon en dan komt de toon op de radio. Ik moet, ik moet geloof ik van dat rode knopje afblijven. Daar dat zou ik niet meer aankomen nu. Toon Gevers, goeienacht. Hallo. Hallo. Dat is, dat is, Voor de tweede keer. Een functie van de telefoon die ik nog niet kende. Zeg, zeg, uh, ja, want jij was degene die belde over die tenen, hè? Ja. Nou, ik krijg nou net echt via Facebook. Dat is mooi. Justin Brouwer... Die zegt, die zegt, als je van links naar rechts kijkt... hangt er vanaf welke voet natuurlijk... maar dan ja. heten de drie tenen de hulpteen, de opperteen en de extrateen. Oh. Mooi, hè? Ik denk dat, het, dat dat, dat een, een hele deskundige naamgever is geweest... namelijk de moeder of de vader van Justin Brouwer. Maar de hulpteen, ja. de opperteen en de extrateen vind ik toch echt wel heel erg mooi... Dat was gewoon een, een grappige vraag, hè? En als je, stel nou, de Toon, dat je een beetje worteltenen hebt... dan heet dat de karoteen. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat je het snap, even weet. Dat snap ik. Goed. Nou, maar verder komt vooral, uh, er komt vooral binnen dat we ze de tweede, de derde... en de vierde teen moeten noemen. En ja. veel mensen noemen het voor het gemak toch... de wijsteen, de middelteen en de ringteen. Maar dat lijkt me echt onzin. Ja, natuurlijk. Ja, goed, maar tot zover. Zo staat het met de tenen. En nu belde je met een antwoord, of niet? Ja, want uh, je hebt. Uh, <coughs> sorry. <coughs> nou, dat star. had je beter even kunnen doen voordat je op de radio kwam, hè? Ja, maar je ja, had het is over de <laughs> campagne, hè. de suikerbietencampagne. Ja. Waarom dat dat campagne heet en waarom oh ja. dat er geen aardappel en wortelijke campagne is. Ja, wil je nog een keer aardappels zeggen? Want je zegt dat heel mooi. Aardappels? Aardappels, zei je net. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, dat, dat is een militaire uitdrukking. Een campagne is een korte militaire aanvallende operatie. Ah. Maar dat is het toch niet... Oh, is het dat echt? Is het echt een campagne om ze zo snel nee, ja. en, uh, en grondig te doen? In militaire zin een wow. campagne. Ja. En dat moet heel snel gaan. Vandaag, die zakbieten, die moeten heel snel van het land naar de fabriek. Maar ik hoor net uh, uit de deskundige bron dat we, dat we nog tot januari hebben. Dus we kunnen wel wat rustiger aan doen. De campagne kan wel weer uh, op een ja, laag vuurtje. Ja. Natuurlijk, uh, ik bedoel, dat evolueert uh, naar de tijd. Oh. Maar dat is, uh, daarom heet het campagne. Ah, oké. Okay. En nou. de aardappelen, die worden veel langer gegooid en de worstjes, ja, daar hoeven we niet over te praten. Nee. Nou, dan, uh, dan uh, is dat ook weer duidelijk tonen. Ik ga weer verder met mijn tenen, goed? Wacht even. Oh. Ik heb nog een antwoord gekregen op een eerste vraag voor die elektrische auto's. Uh, ik heb nog geen antwoord op uh, de vraag uh, hoe wordt al die energie nou opgewekt. Ik bedoel, ik begrijp wel dat elektrische auto's uh, heel uh, efficiënt zijn enzovoort. En maar dat... Toon, ik, vind, ik stel het heel erg op prijs dat je nog een keer dezelfde vraag stelt. Maar Henk van de Veen heeft hem heel grondig beantwoord, hoor. Oké. Okay. Ja, nee, het spijt me. Maar de, de, de, de, de, net als alle energie wordt het opgewekt door vers, verschillende energiecentrales... op verschillende manieren. Ja. Ik, nee, ik hoor toch een, een beetje onvrede uit. in je stem... Nee. Oh, gelukkig. Okay. Nou, dan ga ik nee, door. Dat, dat is niet de bedoeling. <laughs> oh, nee, precies. Positiviteit alom. Dank je wel, Toon. Oké. Okay. Goeienacht. Dank je wel. En Goedenacht. Toon? Ja? Hou je van timmeren? Hoezo? Dan kun je ze ook nog hamertenen noemen. Goeie Als je nog heel even wacht tot ergens december, dan zijn het wintertenen. Zo. Um, ja. Dag, Lies Smit uit Deventer. goede nacht. Ja, goedendag. Hallo. Hallo, ik uh, heb het idee dat uh, restanten van de Java-mens in Naturalis liggen. Ja, dat komt, moet ik eerlijk zeggen, inmiddels via Twitter, de mail en de Facebook ook binnen. Dus dat, daar zit je dan, uh, denk ik, niet ver naast, inderdaad. Nee, dat is nog niet zo lang geleden in het nieuws geweest. Kijk. Dat dat ook, uh, volgens mij worden ze ook permanent tentoongesteld. Wat eigenlijk goed. een beetje verbaasde, want overal liggen die hele oude schedels in de kluizen. Ja, want dat... Uh, maar ze hebben dan daar een uh, soort schatkamer... Ja. Het bijzondere dingen, en daar schijnen ze dan zichtbaar te zijn. En verder, ja, ik had dus ook het zout van de zee, maar dat is dus al beantwoord. Ja, klopt dat hele verhaal wel, van Tom? Ja, en er zit ontzettend veel zout in de grond van hele oude zeeën. De aardschollen, dus de stukken van de aardkorst, zijn altijd in beweging. En er zijn dus hele oude zeeën geweest in vroegere zeeën. Ver vroegere geologische tijdperken. Uh, die zijn net zoals nu de Dode Zee. Uh, aan, het, aan het opdrogen gegaan. En dat zout is allemaal heel geconcentreerd bewaard gebleven. Er zijn ook zoutvlakten nu. in bijvoorbeeld Utah. Ja, dat... Bij Salt Lake City. Hè, dat Salt Lake dat is dus ook het. Uh, oh, natuurlijk. Het zoutmeer. Ja. Zout, zoutmeer. En die grote zoutvlaktes, dat is op heel veel plaatsen trouwens. De Middellandse Zee schijnt ook meerdere keren in, peri in periodes opgedroogd geweest te zijn. En er oh. dus zitten ook hele dikke zoutlagen. Zoutmijnen onder Duitsland, uh, hier bij Hengelo. Ja, dat, daar wordt dan water in gepompt en zout opgelost en dan weer naar boven gehaald. ja. Yeah. Dus uh, dat is eigenlijk, uh, ja, hoe heet het, steenzout. Maar eigenlijk hebben we dus nog wel genoeg zout, want ik ging wel een oh, beetje zorgen enorm. maken. Enorm. Ja, gelukkig. Enorm veel. Half en, dat, uh, in Oostenrijk, <laughs> heeft ook een zoutmijn in de berg. Maar Lies, hoe weet je dit allemaal? Waar komt jouw zoutkennis vandaan? Uh, ja, ik heb dat boek van een uh, Salt History... En, maar bovendien... <laughs> De geschiedenis ja, van zout, ja. ja. geologie. Ik ben ook aan een ah. geologische vereniging. Oh. En dus geïnteresseerd in dit soort dingen. Kijk. Ja, dan let je er ook op. Ja, nou en, leuk. Uh, en in mijn krant wordt erg veel aan... Uh, zout gedaan. Wetenschappelijk, uh, nee. Het is geen zouteloze wetens krant. Wetenschappelijk. <laughs> ja. <laughs> nou leuk, dankjewel. Religies, ja. Ja, nou ik ga beter lezen. Dankjewel. Ja. Interesseert mij. <lacht> ja. Ik hoor het, nou ik ben okay. er blij mee. Want dat zijn de, de deskundigen die ik graag hoor over maar, met uh, ja, goede daar antwoorden. Dan krijg je, je antwoorden natuurlijk. Precies. Ja. Dankjewel Lies. Oké, okay, graag gedaan. Goeie nacht. verder. Poosje. Sexy, sexy people. people So all you fly mothers, mothers Get on out and dance. Dance, dance dance I say dance. van Solt en Peppa was dat, 0800 1121. Ik krijg eh, inmiddels via zowel de mail van, uh, even kijken... Adrie van Piekeren. als via verschillende andere wegen. Bijvoorbeeld, eens eventjes kijken. Um, via de, oh, nou, Op de chat zie ik meerdere malen, maar ook zelfs op Twitter... zie ik het verschijnen. Het is Tom van Vliet met een driepoot. Dus de accordeonist. Tom van Vliet, die onderdeel uitmaakt van de Three Captains. Die, die zoeken we, of eigenlijk zoeken we informatie over die the Three Captains. Want Martin de Wit wil heel graag weten waar uh, die band of samen dat zeg maar uit bestond. Um, en dan nog even ook voor de administratie. Ik heb van uh, Jan Slachter een badjas gekregen. Dus uh, uh, een badjas. Ja, dan denk ik ook: dat is ook raar waarom heeft ze een badjas gekregen. We hebben namelijk omroep Max Badjassen. Ja, we hebben er echt maar een stuk of tien, hoor. Nog uit de tijd voor de bezuinigingen. En ik mag er eentje weggeven. Ik heb hem nu aan. Zit heel lekker lekker warm. Nou, had ik bedacht, want ik weet dat er enorm veel uh, creatieve mensen luisteren naar dit programma. Ik ga hem weggeven aan degene die het mooiste winterse kunstwerkje aflevert. Dus dat mag een gedicht zijn, het mag een verhaal zijn... het mag een liedje zijn, het mag een uh, plakplaatje zijn... het mag een uh, foto zijn, het, mag, het maakt me niet uit... maar we gaan lekker cultureel doen met z'n allen... Dus Iets, als je, als je nou s'nachts wakker bent en je kunt leuk tekenen... maak een tekening met het thema winter. Kun je mooi schrijven? Schrijf iets met het thema winter. Kun je mooi schilderen? Een aquarel met het thema winter. Uh, foto's of daadwerkelijke kunstwerkjes kunnen naar... Omroep Max, ter attentie van de nachtzuster. Postbus 518, 1200 AM in Hilversum. Eens kijken hoe creatief mijn luisteraar is. Jij dus. Um, en mailen mag ook, omroepmax.nl. Dus wat je ook maar wil knutseren met als thema winter... en dan voor het december is, of misschien zo zeg maar ergens rond 1 december... dan geef ik dus deze prachtige badjas weg aan iemand die het verdient... om in de winter lekker warm erbij te zitten. Dus uh, postbus 518, 1200, Astrid Marjan in Hilversum. Tot zover de administratie. Kees Scholma, nacht. Ja, die Astrid. Hallo, Kees. Is weer. Ja, daar heb je hem gevonden, ook. de opname van de melkbrigade? Ja. Waar, nou, la waar lag hij nou? Nou, ik heb een hele partij cassettebandjes. Ze <kwijntjes> zitten heel oh. mooi in een uh, obergsysteem. Oh. Maar hij dus, zit dus ergens, ergens tussen draaiorgelmuziek en Tom Manders in. En dat wist ik nog wel, dat het daar ergens op, op moest staan. Dus ik moest eerst dat cassettebandje weer terugvinden. Ah, ja, maar hij is er, dat hè? Heb ik dat heb ik uitgezocht en dat heb ik nu. Maar je hebt ook een kassettespeler. Ja, anders hadden we het niet kunnen draaien, hè? <laughs> nee, precies. Dan had je nu het cassettebandje kunnen laten horen. Maar ja, dan hadden we niet echt mee opgeschoten. daar had ik het mee kunnen rammelen. En dan was alles geweest, ja. hè? Nou, voor de mensen die net wakker zijn... het gaat dus om de melkbrigade. Kees wil graag weten wat daarvan geworden is. De melkbrigade uit de jaren 50. En daar hoorde dus een muziekje bij. Of een, ge nou ja, ja. een stukje geluid. En dat, dat heeft nou ja, Kees het is op een cassettebandje. Het is, het, is een, het is een soort mars eigenlijk. Ja. En het is een vrij lange instrumentale intro. Maar daarna begint ook nog een kinderkorde tussenin te zingen, dus uh, oh, heerlijk. Ik, uh, ik zet hem gewoon anders, als het ja. lang duurt, dan roep je maar eventjes. Nee, maar we, we wachten sowieso van... tot het kinderkoor, ik, uh, ik ben dol op kinderkoor, hè. we wachten nou, tot We gaan kinderkoor. hem helemaal draaien en ja. uh, roem maar als ik moet stoppen, oké? Okay? Ja. ja. Ik ga hem starten. Dan komt hij aan. Ja. Kun je hem horen? Ja. Oké. Okay. Het is inderdaad een lange intro. Zeg je? Niks. Fantastisch. In de koor. Komt er aan? Ja. Komt er bijna aan? Ik kan er geen genoeg van krijgen, Kees. Ik kan er echt wel de <laughs> hele nacht naar luisteren. Ik kan er geen woord van verstaan, maar ik vind het prachtig. Nee, maar het gaat echt helemaal over de, over de melkbrigade. Wij zijn de M-brigadiers, zingen ze onderhand. Wow. Uh, in het begin zongen ze ook van... Uh, wie, is er, wie, wie kan het beste leren? Eh? En wie staat er steeds voor zes dus te dat, dat Allemaal dat soort dingetjes. En dan gaat het allemaal... Het is echt helemaal geënt op. Maar het is een, die een, dus. stukje, een stukje overheidspropaganda... waar je u tegen zegt, hè? Ja, maar het was wel een hele, een, een hele beweging, hè, toen? Ja. Maar we zouden ja. eigenlijk... Oh, ze gaan ook nog fluiten. Oh, dat vind ik altijd zo leuk. Ja, dat is, dat is, dat is... Ja, maar... hè, dat was echt... Ja, dat is echt een heel leuk... Uh... En ik vind het ook heel leuk dat ik het weer heb teruggevonden. Dat bewaar ik natuurlijk nog. Nou, dat gaat niet weg natuurlijk. Dat merk nee. je wel. Fantastisch. Ja, dat nog een stukje, zo, Kees. Zet terug... hem nog even weer wat ah, harder. Dan moet ik hem even terugspoelen. Ja, kun je, je <grijg> terugspoelen tot het fluiten? Dat is, dat nou, zoals mensen nou, gaan fluiten. Wat een snelle vinden moment. <sweer> uh, momentje. Dan moet ik even zien of ik dat netjes. Ondertussen zit ik hier in een badjas, hè, Kees. Oh, gezellig. Ja, dat je het even weet. Ja, of, of, geweldig. Ja, het is ook een catchy uh, deuntje hoor. Wat zeg je? Het is lekker muziekje. Ja, het klinkt het, het echt heel leuk. Ja. Het is ook. Uh... Het is ook echt, echt wel goed opgenomen. Ook. Het is jammer dat er een hoop plaatje is. Je kunt het ook horen. Het is echt. Uh, het krast ook een beetje. weet Ja, je wel. maar dat is, maakt de charme alleen maar extra. Tuurlijk. Vind het maar heel leuk. Je kunt dus gewoon, ja. als je het gewoon in de huiskamer blijft... Kun je het heel goed verstaan, hoor. Oh ja, dat, dat, dat ligt aan de telefoonlijn natuurlijk. Het, het ja, dat is dat ja. het door de telefoon komt. is is natuurlijk altijd een stuk minder. Hè? Kees, ik vind het fantastisch. Als iemand nou even belt nog over de melkbrigade... dan is het cirkeltje helemaal, helemaal leuk vinden. Want ja. Daar, daar, daar, daar, daar hebben we voor gedaan eventjes. Hè? Nou, hartstikke goed, Kees. Dank je wel. Hé, hey, altijd nog, even, nog een leuke uitzending verder. Ja, je er uh, het niet. Oké, dank je wel. Doeg. 0800 Remy, remi Goedenacht. Goedenacht. Hallo, het? zeg het eens. Hoi. Hi. Ik had wat antwoorden. Ah, mooi. Stukjes van antwoorden. Ja. Uh, ik heb alleen het laatste half uurtje even gemist. Ben je in slaap gevallen, dus, uh, ja? Als, als ik dingen doel doe, dan uh, kap je maar af. Ja. Um, even kijken. De suikerbieten. <laughs> dus, uh, vorig jaar was ik rond de campagne in Groningen. Oh. En toen kon ik ruiken dat de, de fabriek toen nog werkte. Want uh, woon je in België, Remy? Nee, in Assen. In Assen? <coughs> maar, je, maar ik hoor een zachte G, of niet? Ja, klopt. Oh, je komt uit die regio, maar je woont nu in Assen. Geboren en getogen in Eindhoven. Ah, en, en vorig jaar was in ieder geval dus die fabriek bij Groningen nog in gebruik. Ja, en ik kan me ook niet voorstellen dat ze hem opgeheven hebben. Want er wordt in het Noorden van Groningen heel veel bieten verbouwd. Oh ja, dat zou onlogisch zouden zijn. Zouden zou dan helemaal naar Dinteloord moeten hmm. rijden. Dat is natuurlijk wel erg onhandig. Ja. Nou, mooi nieuws, ja. Dus dat is, en... Uh, ik heb er ooit een rondleiding gehad. <güls> dus het, maar dat is... Dat wil ik wel even waarschuwen. Dat is uh, ergens voor 2000 geweest. Oh, oké. Okay. En hoe was dat? Eh, uh, lawaaiig. <güls> <güls> maar je, kon, ja, je kunt ook weer... In het begin kun je wel veel zien als het nog suikerbieten zijn. Maar op een gegeven moment verdwijnt het in allemaal pijpleidingen en toestanden. En dan... Dan zie je er ook niet zo heel veel meer van. Oh, oké. Okay. Maar ik ga Want toch ja, kijken. Het is toch ik gewoon het een, een grote... Ja, het is de, Pulp. Ja, het is, ja, precies. En dat, uh, dat gaat door pijpen en uh, zo wordt verpompt en, uh, Maar ja, dan gaat ja. de pulp gaat door de pijpen. En dan? En dan... Ja, dan... Pff, die stappen, die weet ik allemaal niet meer. Nee, het was 2000. Er is sinds die tijd zoveel gebeurd. Ja, nou, <laughs> dat zal nog wel hetzelfde zijn. Maar ik heb geen... geen het geen hoofd als een de pot. Nee, ik ken dat. Ja. <laughs> dus uh, er wordt wat aan toegevoegd... en dan wordt er weer wat uitgehaald... en dan wordt het gedroogd en dan heb je suiker. Dat was het ongeveer. Ja, dat klinkt vrij logisch. Maar ik ga toch een keer kijken. Nou ja. <laughs> ja, die durfde ik nog wel. Ja. Goed. Nou, uh, nog meer? Uh, die melkbrigade. Ja. Dat... Ja, ik weet niet, daar die jullie het net ook al over. Ja. Maar dat, dat leek wel een vereniging of een club of zo. Mm -hmm. Maar dat was het helemaal niet. Oh. Dat was gewoon uh, een, een reclamecampagne van uh, het Nederlands Zuivelbureau of iets dergelijks. En ja. toen ze daar ontdekten dat die reclamecampagne niet meer voldoende werkte, hebben ze de boer gewoon opgegeven. Maar toen, de, toen het niet meer voldoende werkte, want ik bedoel, nog steeds denken we allemaal dat we heel veel melk moeten drinken. Maar goed, die melkbrigade ja, uh, voegde niet toekrijzen, die iets weer toe. zijn andere campagnes gestart. Ja, er zijn nog heel veel melkcampagnes uh, ja, achteraan ja, gekomen, ja. ja. Ja, maar op een gegeven moment is, zo is, ja, is het uitgewerkt. Je, wat nieuws ja. je ziet het overal in de reclame natuurlijk. Ja. Je moet af en toe wat nieuws verzinnen, anders uh, worden mensen het zat. Daar zit wat in, ja. En toen, uh, ja... Ik weet niet precies meer wanneer die opgeheven is... maar ik heb er nog net een heel klein staartje van meegekregen. En hoeveel jaar ben je? Ik ben van 62. Van 62? Nou ja, voordat je staartjes meekreeg was het dus 66. Dus dat is nog best wel lang. Ja, nog wel later denk ik. Oké. Okay. Begin jaren 70? Nou, dat is, ik denk dat ja, maar eind, ook zo halverwege niet. 60... Okay. Begin, ja, eind, halverwege eind 60 gok ik. Hmm. oké. Okay. dat is... Uh, ja... Kijk. En wat misschien wel grappig is, even tussendoor... Ja. Ja. ze hebben dezelfde truc ook in België uitgehaald. Nou, daar las ik nog iets over... want ik krijg natuurlijk ook een hoop toegestuurd... via de mail en de, en de chat en dat soort dingen. Maar ik las zelfs dat... Um, uh, uh, uh, prins Filip, toen hij net geboren was in België... Een, um, zeg ik het nou goed? Weet je er iets van? Een ambassadeur was van de melkbrigade. Oh, dat zou kunnen, weet ik niet. Ik, heb te veel, ik krijg te veel reacties, kan het niet meer volgen. Ja. En volgens mij hebben, we, hebben de Nederlanders het van de Belgen afgekeken. Oh ja, dat, zou dat doen we ook altijd. Het <laughs> is altijd een beetje, beetje, beetje checken. Ja, we ja. denken dat het andersom is, maar het, <laughs> dat is natuurlijk niet altijd zo. Nou, er komt vast nog wel meer voorbij over de melkbrigade. Ja, ja. ja goed. Nou, nog meer, Remy? Uh, ja, <laughs> even je ja, aantekeningen kijken ja, zout ja, ja, ik heb het maar even opgeschreven want anders uh, vergeet ik de helft dan moet ik weer bellen ja. oh, over het zout ja. uh, waarom is de zee zout er komt, uh, komen allerlei rivieren in de zee ja. en die nemen altijd die, het lost iets van het van op, waar ze doorstromen ja. dan verdampt er weer water uit de zee dat worden wolken en die komen weer terug ja. maar als water verdampt dan ja. blijft het zout blijft in de zee achter. Ja. ja. En dus wordt de zee zout. zouter. Ah ja. En, een, en op een gegeven moment is dat een balans. Want dan een deel van het uh, zout zakt naar beneden met het zand en nog wat. En dat komt op de bodem terecht en dat verdwijnt weer uit het water. Oh ja. En zo krijg je een evenwicht tussen... Uh, uh, nou ja het, zoet, het, ja, het, ja, het zoete water... Voor de, nou ja, goed. Je krijgt een evenwicht in die, in die cirkel. En als wij, water, sorry, als wij zout uit de zee halen... Mm -hmm. Dan is dat relatief zo ontzettend weinig. Oh. Ja, want de zee, hoe groot zijn de oceanen niet? Nee, dat is ook zo. Nou ja, maar als ik zie wat er bij ons thuis aan zout... Doorheen, nou, dat valt ook eigenlijk wel mee. Ja. Doe ze heel lang het met zo'n potje. De, de, ja, echt waar. Zo'n klein potje. Doe je heel lang mee. Ja, ik ook. Nou, dat ik kan ook. de zee wel hebben, inderdaad. Nou, dankjewel Remy. Oké. Okay. Een goede nacht nog. Ja, dank. Jij ook. Dag. Mooi. 0800-1121. Het is het uh, nummer dat je kunt bellen met antwoorden. Bijvoorbeeld over de Three Captains. Of over de middelste tenen. Of over de melkbrigade nog. Of suiker en zoetjes. En stoplichten die s'nachts op rood staan op hoofdwegen. Je kunt ook lekker achterover leunen en luisteren naar de zee van treintje. Soms zijn de zee en ik alleen. En is zijn. Ik zag haar uh, tijdens de Radio 6 Soul Jazz Awards... Treintje Oosterhuis. Potverdorie, die kan een strot opentrekken, zeg. En dat op fel oranje gimpen. Ja, denk, nou, ik meld het even, toch leuk voor de radio. Uh, de zee van Treintje was dat 0800-1121. Dat blijft gewoon het nummer dat je kunt bellen met vragen. Nieuwe vragen zijn ook welkom. Antwoorden zijn ook van harte welkom. En de oplossing van de crypto. En de crypto van vannacht luidt als volgt... Aardworm aan de loop. Aardworm aan de loop. Volgens mij is die te makkelijk. Dus bel snel naar 0801121 als je het antwoord weet. Tien letters. Daar moet de oplossing uit bestaan. Aardworm aan de loop 0801121. Peter Glas, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, met Peter spreek je. Dag Peter, zeg het eens. Ja, ik heb wel het, het uh, ik kwam nog even reageren op de op de <laughs> Ja. En het is, ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk, want weet je, uh, voor mij is het wel een beetje rom Ik heb een beetje romantische gedachten van vroeger eruit. Oh. En ik, uh, ik heb tot toen toen twaalf jaar heb ik in Haarlem en gewoond. Ja. En toen uh, woonde ik in Zwanenburg. en Zwanenburg, dat zit zeg maar, tussen Amsterdam en Haarlem. Ja. En dan loopt de ringvaart tussendoor en daar tegenover had je dus de, de halfweg, ja, ja, en halfweg, daar zat de suikerfabriek. Ja. En wij wisten vanaf oktober, ja, als het uh, weer, weer begon te schemeren in dus de dan vanaf oktober, dan uh, begon de bietencampagne. Ja, en dat deed tot en met uh, volgend januari, februari of zo. En hoe weet dat, ja, en dan weet je, dan ruikt de hele, het hele dorp ruikt naar de suikerfabriek, want dat weet je gewoon. Maar stonk daar, het niet die, dan? Nou ja, ik, weet je, ik heb daar nooit, nooit zo dat gevoel gehad, laat ik het zo zeggen. Ja, maar je wist gewoon van, hé, hey, je rookt je het weer. Oh, de bietencampagne is weer begonnen. Ja. Nou, en dat was eigenlijk wel leuk, want weet je het is uh, die tijd had je in november, 11 november heb je natuurlijk al wat zit ja. ja, ja. En uh, we wisten natuurlijk altijd in een bepaalde bocht, ja, in een bepaalde bocht dan, uh, dan kwamen die vrachtwagens langs en dan moesten ze een scherpe bocht maken en dan uh, rolde nog wel zo'n biet van de vrachtwagen af. Ja. Ja. En dan maakten we een lampion van. Voor, uh, Echt waar? Van het? een met, suikerbiet. Van uh, oh. een suikerbiet maakten we een lampion van. En dan ging je met uh, met, Sint ging je met, met een eigen gemaakt uh, lampion. Ging je een de suikerbieten de de lampion. Oh. Ja, ja, ja ik, ik, ik heb wel een leuke herinneringen aan. Mooi. Je, dus, uh, nou, ja. ik heb wel, want ik kom oorspronkelijk uit Zaanstad. En als ik naar mijn moeder toe rijd, dan ergens zo bij Koog de Zaan, dan ruik je cacao de Zaan. Die hele. Het is eigenlijk een hele smerige lucht. Ja, maar... dat klopt. Ja, ik weet wat jij bedoelt, ja. Maar als ik daar rijd, denk ik ook altijd... Ah, oh, ik ben thuis. Denk ik dan. Ja. Dus ik snap ja, wel een ik, beetje het, het, jouw nostalgie bij de, bij de bietenlucht. Ja, dat heeft een, heeft een, heeft een, heeft een goed gevoel. En, weet je, en, ik, en ik, ik was toevallig, ben ik een... dat kijken, anderhalf week terug ben ik in Zwaring geweest. Ja. Ik een... Mijn vrouw op zoek die, die werd 90 jaar en die ik een beetje als mijn eigen moeder, dus ik dacht, oh. nou, dan ga ik, dan, dan ga ik. Werd het wel even. tijd dan, om weer eens langs te gaan, hè? Ja, ja, ja dan zeker. En weet je, dan ja, en dan, dan rij je over de dijk en dan, dan, dan zie je die zuiverbublieten staan. Dan denk je, nou, en dan, dan denk je nog aan vroeger terug. Die zuiverbublieten is al gesloten, maar de die, ja. Ja, die grote, die ketels, zeg maar, die grote dingen, die silo's en zo, die staan er nog. Ja, daar hebben ze gewoon iets van gemaakt. of zo. Maar ik dat die aantal jaren dicht is al, hoor. Dus. Ja. Maar dat heb ik wel goede herinneringen. Ah, dus uh, geen lampionnen meer voor de kinderen daar? Nee, geen lampionnen meer. Maar ja, goed. Maar dat blijkt al toch in je, in je gedachten hangen. hoor. Ja, dat, dat is, is mooi. Wat je, wat je in je jeugd meegemaakt hebt... dan heeft nou, op een paar manier toch wel een indruk gemaakt, zeg maar. Ja. Dus daarom vond ik het even leuk om het even door te bellen. Nou, hartstikke goed, Peter. Dank je wel. Ik wens jullie een fijne uitzending. Ook. Hetzelfde. En een fijne bietencampagne... Ja, dank je <laughs> Doeg. Hoi. Doeg. Meneer De Wit. Ja, goedendag Astrid. Goedenacht. Ik heb een vraag voor je. Mooi. Ik vraag me wel eens af, bestaat er een afspraak of een erecode tussen de journalisten en de overheid dat ze geen berichten mogen publiceren die zeer belastend zijn voor de overheid? <laughs> Ik heb laatst, althans gisteravond, een bericht gezien in Po-nieuws dat er een PVDA-wethouder ja. graait in de pot van de uh, daklozen. Ja. En dat vind ik zeer ja, mensonterend, wat zoiets gebeurt. Mm -hmm. En ik vraag me dus af, uh, waarom wordt dat wel in de ene berichtgeving... althans in een rechtse omroep gepubliceerd... en niet door die linksrakkers... Mm -hmm, ja, nou ja, de vraag impliceert natuurlijk al een klein beetje... Uh, um, uh, hoe zeg je dat, uh, partijdigheid? Van wie? Je moet even, uh, meneer De Wit, even uw radio zachter zetten... want ik hoor mezelf op de achtergrond ietsje later weer iets zeggen... en dat leidt een beetje af. ja. Maar het, het gaat over, dat, uh, over Bert, van de, uh, Bert van de Roest. Die uh, van de, uit de, straat, de kas van de straatkrant uh, ja, ja, ja. geld weggenomen ja. zou hebben. Ja. Want ik vind dit, dit, dit, dit is toch een schande. Wat, wat eigenlijk de hele partij betreft. Mm -hmm. Nou, weet u wat, wat wel zo is. Uh, er zijn natuurlijk wel afspraken. Zoals hier bijvoorbeeld uh, de mensen die hier uh, het uh, nieuws zitten voor, voor te bereiden. Zoals Femke, die straks om vijf uur weer te horen is. Die zullen wel altijd het nieuws checken en dubbelchecken. En als u iets leest op bijvoorbeeld <tieft> geen stijl of uh, andere sites. Die zijn wat makkelijker met, het, uh, met, met dingen echt even verifiëren, zeg maar. Nou, als ik de uh, opnames heb gezien, heeft die man geen enkele weerwoord tegen de, uh, de, de uitlatingen van de heer van de po-nieuws. Dus ik vraag me af, die man is gewoon schuldig. Nou ja, maar dat is, ja nou, daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar ik, uh, ik kan wel de vraag, um, uh, de vraag meenemen of er afspraken zijn tussen journalisten en de overheid. Volgens mij, als die afspraken er zijn, dan houden de journalisten zich er niet bepaald aan. Want dan zouden ze wel wat, uh, wat meer hun mond kunnen houden af en toe. Want ik kan me ook nog een zaak herinneren van de misleiding van de staatsloterij... Die, waar nummers getrokken oh ja. zijn, die ja. helemaal niet verkocht zijn aan ja. loten. Ja. En zo zijn er nog veel meer misstanden aan de orde... die helemaal geen belangstelling genieten. Nou, dat is niet waar. Want dat is toen uitgebreid is in maar... het nieuws geweest. Jawel, maar er is nog nooit een rechtszitting geweest... Ja, maar dat is, dat is iets anders. Dat heeft niets met uw vraag te maken. te maken. Nee, maar dat heeft niks meer met uw vraag te maken, toch? Jawel, dan oh. moet u even doordenken. Ik weet niet of u verstand heeft van de recht. Nee, en doordenken is ook een probleem, hoor. Hé, hey, ik zei het twee keer. Nou, meneer De Witte, uw vraag is duidelijk. Dank u wel en een goede nacht nog. Mag ik een kleine nog. toevoeging op die ontzettbaarheid? Uh, ja, dat mag. Want ik, ik kan me herinneren dat hier eigenlijk onze grondrechten worden, met voeten worden betreden door die uh, Russen. Ja. Want hier staat in ons artikel van onze Grondwet: allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook is niet toegestaan. Ja, maar dat is precies de crux in dit hele verhaal. Uh, ze bevinden zich niet op Nederlands grondgebied, maar op Russisch grondgebied. Nee, dat is niet waar. Want wij kunnen hun altijd ontzeggen als ja. wij niet gediend zijn van de Russische politiek. Ja, maar ik denk dat we dan wat handelsproblemen met Rusland krijgen. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Dank u wel, meneer De Wit, voor uw bijdrage. Mieke Klok, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Uh, ik, wou even ik wou een antwoord geven op uh, de drie captains. Maar oh. zouden dat niet de drie Jackson's zijn? Nee. Want, uh, Nee, nee, nee, nee. nee, want ja, dan was u nog niet ingeschakeld om twee uur... en dan valt u even lelijk door de mantie, hier. <laughs> nee, want dat was precies wat Martin zei. Hij zei, ik ken de, de Three Jacksons, maar je had ook de Three Captains... en die leken heel erg op de Three Jacksons, ook in stijl en dergelijke, maar die heten de Three Captains... En daar heeft hij gelijk in, want de Three Jacksons die gingen zich verkleden als captains. Ja. En dan waren ze twee captains. Ja, dus het is een beetje, of het is een persiflage geweest, of het is gejat, of het is een uh, afspinsel. Oh, het is ervan. Fijn. Het heeft wel iets met elkaar te maken. Maar het zijn twee verschillende ja. dingen, de Three Jacksons en de Three Captains. En we zoeken ja. de Three Captains, als iemand daar informatie over heeft, of over Tom van Vliet. een van de akkoordeonisten, in ieder geval van die Three Captains, dan horen we het heel graag. Nou, de, de, de Jackson's, yeah. wat volgens mij, wat ik in de tijd toen nog wel eens hoorde, dat ze zichzelf ook voor drie captains uitgaven, <laughs> yeah. dat waren Johnny Meyer, John Boothouse, oftewel John Holthuizen, yeah. uh, dat de, weet je wel, de Engelse naam, en Harry Moten waren dat. Hmm. Maar nogmaals... Uh, ja, nee, dat maar dat is dus ze er allemaal weer voorzetten. Ja, en Harry... En, dat moet van mij, hoor. en Tom van Vliet, dat was een tenoorsaks... van het uh, jazzgebied en die heeft nooit iets... heeft misschien wel eens met Johnny Meijer... Ja, nee, maar we, we dat zoeken dat nu Tom van Vliet. Tom. Van de Tom, -tom van Vliet. M. Ja, van Maria... Ja, ik begrijp het Oké, okay. ja. Ik ben op bezig. Dus. Maar, okay. Ah, okay. maar uh, dat zijn de, de Jacksons. En die hebben zich ook wel iets uitgegeven. Als, en dan waren ze ook verkleed als captains. Hmm. Toch interessant. Okay. Ja. Ah. Ho je hoort het nog wel, denk ik. Ja, dank je. Ja, nee, maar hartstikke goed, Mieke. Want als je even een voorzet geeft over de captains en de Jacksons... dan denkt iemand anders weer... ja, nee, maar ik weet precies hoe het zit met Tom van Vliet. En dan worden we weer gebeld. En dat is precies de bedoeling. Oké. Okay. Dus dat doe je goed. Dankjewel, Mieke. Doeg. Doeg, goeienacht nog. Ja, hoe zit het nu, hè? De Three Jacksons, de Three Captains. Tom van Vliet, zat hij wel of niet bij die Three Captains? Speelde hij nou accordeon of uh, saxofoon? 0800-1121. En dat is het nummer dat je ook mag bellen... als je weet hoe de drie middelste tenen van je voet nou echt heten. Hm, 0800-1121. Nachtzuster. Een programma van Max.